Het wordt hoog tijd dat men aandacht gaat besteden aan de muzen. U weet wel die hoogstaande dames die een kunstenaar tot vervoering en scheppingsdrang leiden. Vandaag vertelt Brigitte Kaandorp de muzenis, deel 1. Nou, na Slot Bommelstein bevond zich... Er... Een verwilderd lapje grond. Woest struikgewas schoten tussen de oude bomen omhoog... en wilde wingers overwoekerde de stammen en de bodem... zodat eigenlijk geen weldenkend burger hier ooit de voet zette. Tegen het aanbreken van de winter zag het er vooral erg mistroostig uit. Enkele kraaien lieten hun droefgeestige kras horen... en een dunne wind blies door de kale takken. Er zou dan ook eigenlijk geen enkele reden zijn... om over dit verwaarloze stukje natuur te praten waren het niet dat daar vijftig jaar geleden de grote dichter Vladimir Waizak onbegrepen gestorven was. Het hutje waarin de kunstenaar gewerkt en geleefd had, stond er nog steeds... en enkele zonderlinge figuren brachten daar van tijd tot tijd een bezoek. En op de gure morgen dat dit verhaal aanvangt, stond de schilder Terpetijn... tegen een kale eik geleund, dromerig, naar het optrekje te staren... Het vibreert. Een sterke omgeving. De trulling zit nog in de... Uh, ...dinges. Op dat moment werd hij gestoord door het geluid van naderende voetstappen. Het was de markies van Cantecler de Barneveld die hier graag toefde... ...omdat hij zelf een onbegrepen dichter was. Je stoort wel makker... ...maar als je niet praat is het misschien te verdragen... De markies had eerbied voor de kunst. Dat hoorde bij zijn opvoeding als edelman. En daarom beheerst hij zich bij de grove woorden van de kunstschilder. Ik begrijp u. Op een plek als deze moet men zwijgen. Men moet de sfeer op zich laten inwerken. Men moet zich openstellen. Dat geeft mooie gedachten. Je zegt het aardig, makker. De sfeer, daar gaat het om. De trilling, die oude waaizak, had een sterke vibratie. Als je goed luistert, voel je nog de uh, dinges. Zo is het. In de lente kan men hier soms de muze op haar harporen spelen. Als alles stil is en de zielen luistert. Daarom zou het vreselijk zijn wanneer het grauw dit plekje binnentrong. Zoals ik al zei, jonge vriend, het is oude rommel. Verwaarloosd, als je begrijpt wat ik bedoel. Hier is in geen jaren een tuinman geweest. Het wordt tijd dat een heer hier met ordenende hand te werk gaat, want jij... Uh, verrot. Een bouwval, net als ik zei. Wacht maar... Olly. Daarbinnen is iemand Waar blee Hoe vreselijk Daar is die platte bobbel Een bolle kop. Een grof trillend vleeslichaam Zoals u zegt Het is wel erg Dat een dergelijk figuur Dit heerlijke plekje komt verstoren Het moest verboden worden Dag heren Komt u hier een beetje schuilen voor het slechte weer? Erg beschut is het hier anders niet, hoor. Het tocht hier nogal een bouwvallig optrekje, als u mij vraagt. Vindt u? Weet u wel dat in deze stulp de grote dichter Weizak gewoond heeft? Is het waar? Dan zal de stakker het wel koud gehad hebben, denk ik. Koud? Mijn zolen. Hij heeft hier zijn meesterwerken geschreven, makker. De wanden vibreren er nog van. Oh, dat is interessant. Kijk, Tompoes, het staat op invallen, zie je wel? Als ik een beetje duw, begint het dak te trillen. Och, het is hier allemaal afbraak. Geen cent waard, jonge vriend. Rommel voor de voddemand, zie je wel? Deze tafel, bijvoorbeeld. Nou, ja. zie, zie je wel? Nee, dat is niet zo best. Wat betekent dit, Bommel? Weet u niet dat de meester aan deze tafel... zijn onvergankelijke dichtwerkers schreef? Zegt u dat niets... Met welk recht verwoest je een cultuurmonument? Huh? Een wat? Een cultuurmonument. Die tafel? jongen, dat had ik niet gedacht. Maar zoals ik al zei, jongen. Bolle koppen? Verspekt vlees zonder. Uh, dinges? Ik ga onmiddellijk een fonds tot instandhouding van dit plekje in het leven roepen. Ik was dat te lang van plan, maar dit platte gedoe geeft de doorslag. Plat gedoe? Dat laat een heer zich niet zomaar zeggen. En met dat fonds bent u te laat, heer Marquise. Ik heb dit lapje grond gekocht met alles wat erop staat. En deze oude hut laat ik ombouwen tot een theehuisje. Een theehuisje? Aan u gaat de maatschappij te gronden? Aan mij? Aan u. Aan lieden van uw soort. Het zegt u niets dat op deze plek heerlijke meesterwerken geschapen zijn... Kunst en cultuur zijn onbekende klanken voor u. Gedenkt alleen aan uw onbenullig bestaan. wilt van dit oord een thee? Een thee -huisje Huisje. Die bollen wil zijn drap drinken op de plek waar Weizak naar de Muze luisterde. Naar wie luisterde Weizak? Naar de Muze. Maar dat is iets waar u nooit iets van zult begrijpen. <lacht> Het is erg, Tompoes. Het is maar goed dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Het is heel vreemd. Men komt als zijnde altijd in de moeilijkste situaties, als je begrijpt wat ik bedoel. Men koopt een oude hut waar men een aardig, geriefelijk theehuisje van wil maken voor de zomermaanden. En wat blijkt, dat er in die hut een of andere kunstenmaker heeft gewoond. Een zekere waai... Uh... Waaizak. Vladimir Waaizak. Juist. Het blijkt dat die waaizak hier naar een muze heeft geluisterd. En daarom begint men mij als eigenaar van de waaihut te beledigen. Kan ik het helpen dat ik niet van rijmen houd? Oh. Trouwens, wat is in hemelsnaam een muze? Oh, oh. U moet u niet zo opwinden. De markies is nu eenmaal een onaangenaam iemand en terpentijn is een lomperik. Oh, ja. Hebt u zich pijn gedaan? Natuurlijk. Oh. Lichamelijk en geestelijk, jonge vriend. Nee. Ik wil naar huis. Deze ruïne staat me tegen. Ik begrijp niet hoe iemand hier naar iets kan luisteren. Laat staan naar een muze. Ah. Dan moet je toch eens luisteren, jonge vriend. Dit is terug. Hier staat een stukje van zekere Argus in het blad... Hij eh, schrijft over de prachtige werken van de grote dichter Vladimir Waizak... ...de grondlegger van de perimen... perimentele dichtkunst. Uh, even kijken. O oh, ja. Woonde in een rustiek gebouwtje in het woud... ...waar de muze zijn dagelijkse gast was. Uh, hmm. Bah, ik val ervan. Zo erg is dat toch niet? Oh, niet erg, luister dan. Naar nou, wij vernemen zal dit monument ten offer vallen... aan de smakeloosheid van zijn tegenwoordige bezitter... een zekere OBB. Dat staat er. Dat schrijft die lummel. Over mij. Maar dat neem ik niet. Ik, ik ga iets doen. Wat gaat u dan doen? Huh? Doen? Eh, uh, oh nou ja, gewoon iets doen. Ik, ik zal ze krijgen met een muze. Als ik u was, zou ik die zaak maar op zijn beloop laten. Laat die oude hut staan en zet ergens anders een theehuisje neer. Wat kan u het schelen? Ik ga naar huis. Dag, heer Olly. De jeugd is dom en oppervlakkig. Men is als heer toch altijd maar eenzaam. Excuseer, schort er iets aan, heer Olivier? Schort? Oh, ja, er schort iets aan, Joost. Men miskent mij. Men heeft mij beledigd. En nu vraag ik mij af wat eigenlijk een muze is. De muzen zijn de dochters van Zeus... Zij inspireren dichters en zangers tot grote werken met uw goedvinden. Volgens de ouden waren er negen... Eén is genoeg. Trouwens, wat heb ik met de dochters van Zeus te maken? Dat was een relatie van die waaizak, denk ik. Maar ik als heer... En toch zou het juist voor u als heer wel gekleed zijn om iets aan kunst te doen. Als ik zo vrij mag zijn. Iets aan kunst doen... Toen Tom Poes de volgende dag door Rommeldam liep, werd zijn aandacht getrokken door gelach aan het eind van het straatje. Het waren de burgemeester en de markies, die elkander uitgelaten een bepaalde plek in de krant aanwezen. Het is te gek! Hou me vast! Het is affreus. Daar schiet ik nu toch van rampel. Ben, ben je daar van in te lachen? Zo vind je. Hoe is het met Bobbel? Praat hij wel eens gewoon of alleen maar wartaal? Wat bedoelt u? Dat is nogal duidelijk. Het gaat snel bergaf met zijn verstand. Toen hij dat cultuurmonument gekocht had, twijfelde ik al. Maar deze advertentie geeft de doorslag. Advertentie? Hier, de sukkel heeft een advertentie in de Rommeldamse kouwalt gepraat. Oh. Luister, dan zal ik hem voorlezen. Ja. Kunstzinnig heer zoekt beschaafde muzen. VGGV. Oh. Aanmelden na acht uur op slot Bommelstein. Geld speelt geen rol. Wat. dat is het dolste wat ik ooit heb gehoord. Ja. Tom Poes luisterde niet verder. Hij liep met grote passen de stad uit naar het slot Bommelstein toe. Ja, Bommel maakt zich onmogelijk. Hoe komt hij erbij om per advertentie een muze te vragen? Nu zal iedereen om hem lachen en hem als een dwaas behandelen. Ik kan hem ook nooit alleen laten, want hij steekt zich altijd in de naregreden. Die advertentie doet de deur dicht. Ik ben hierheen gekomen om een stukje te schrijven over die hut van Weinzak. Maar Bommel waren me niet ontvangen. Die krantenlui zijn tegenwoordig te lollig, zei hij. Ze schrijven zelfs grappig over de kunst. Dat zei hij. En intussen plaatst hij zelf zo'n advertentie. Het is wat ordinair. Hij is overigens een goede klant, hoor. Altijd goed van betalen en zo, maar dit is een beetje ordinair. Men moest met de kunst niet spotten. Ik ben zelf lid van de harmonie en ik zeg altijd... Bah, het grove vlees smoort de geestmakkers. Die bolle Bommel beledigt de fijne vibratie van de... Uh, de dingen. De overheid moest hier ingrijpen. Ik zal er een pittig stukje over schrijven. D Dag. Zeg tegen Bommel dat ik er spijt van zou krijgen. Rommeldam heeft genoeg van zijn opschepperij. We zijn tenslotte een cultuurvolk en de pers staat pal. Die gaat te ver. Ik ben blij dat u komt, jonge heer. Heer Olivier heeft het moeilijk met uw welnemen. Het schijnt dat hij een advertentie geplaatst heeft voor een muze. Hmm. En nu belt men hem op om hem uit te lachen. Het is hoogst ongepast, als u mij toestaat. En buiten staan enkele lieden die onheus naar het venster roepen. Zal ik de politie waarschuwen? Wacht nog maar even. Het is allemaal heel droef. Het is uw eigen schuld. Waarom doet u altijd domme dingen? Domme dingen? Hier zit ik, een heer en een bommel alleen en verlaten. Mijn ziel hongert naar het hogere en schone, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ga te werk en plaats een advertentie om een muze. En de jonge vriend noemt dat dom. Je begrijpt niets van een leven Tom Broeks. Dat is duidelijk. Ach, wat. De muzen bestaan immers niet echt. Daarom lacht iedereen u uit en dat had u kunnen verwachten. Acht Ach, uur. Dat is de tijd die ik in de krant genoemd heb. Wees zo goed om me niet te hinderen wanneer er sollicitanten komen. Jij kunt soms van die onaardige dingen zeggen. Sollicitanten? Maar ik zeg u toch dat er geen... Excuseer, heer Olivier. Hier is een dame voor u. Ze komt op de advertentie, zegt ze. Met uw goedvinding. Komt u binnen? Gaat u bij de haard zitten? U zult wel koud geworden zijn met dit weer. Ja. Uh, ik kom uh, op uw advertentie. Die, uh, die trof mij. Ja, ja, dat spreekt. Een bommel weet zoiets op te stellen, dat is bekend. Oh, oh juist. Nou, Dat, uh, dat uh, wist ik niet. Maar nee. uh, ik leef namelijk erg afgezonderd... in de hut van de overleden dichter Vladimir Waizak. Ziet u? Nou, dat is sterk. Hoor je dat, een poes? Hmm. Ik werd uh, vooral getroffen door de laatste regel van uw annons. U schreef uh, geld speelt geen rol. En dat is helaas zo zelden meer het geval. Ja, ja tegenwoordig werken de kunstenaars voor een beloning. Alles verwoord maar. Oh, precies mijn idee. Alles verwoord. zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Hmm. Het inspireren geeft eigenlijk niets dan uh, misverstanden. En bovendien weet men eigenlijk ook niet meer wat kunst is. Hè? Nog kort geleden heeft men bijvoorbeeld een blauwdruk... voor een waterleiding bekroond als kunstwerk. Nou ja, ja. dat is toch heel droevig. Ja, ja, ja. Gelukkig is de grafische kunst mijn afdeling niet. Ik houd me eigenlijk bezig met de, de dichtkunst. Oh, uh, ziet u. Ja. Ik, uh, vooral met de hymne. Mijn naam is dan ook uh, Polyhymnia. Oh. oh, aangenaam. Uh, ik, ik ben hier Olivier B. Bommel en ik vind Polyhymnia uh, uh, een, een mooie naam. Wat jij, jonge vriend? Ik ben benieuwd wat dat voor iemand is. Het kan best een van die oplichtsters zijn waar men tegenwoordig zoveel over van leest. Misschien zit zij achter heel bommels geld aan. Maar aan de andere kant, ze ziet er vreemd uit. Zou ze toch een echte muze zijn? Het <hijt> lijkt me erg prettig om met u samen te werken. U voelt het diepere zielenleven van een heer zo zuiver aan. Wanneer beginnen we? Nou, zo makkelijk is dat niet, hè? Oh, nee. Uh, oh, ja. Ik snap het al. Dom van mij. Uh, zegt u maar wat u verdienen wilt. Noem u salaris maar. Geld speelt geen rol. Salaris? Ja. Geld? Ja. is dus toch? Nou ja, belachelijk. Huh? Wat betekent dat? Polly! Ze is weg. Hm. Dat betekent dat ze toch een echte muze was, denk ik. Oh, het is ook altijd wat. Het ongeluk achtervolgt mij. Hm. Nu ging alles zo goed en ik begon mij net weer opgeruimd en prettig te voelen. Een heer met een muze zijnde. En nu is het weer niets. Ja. Ze is weg. Ach, ik ben een ongelukkige bommel, jonge vriend. Het is uw eigen schuld. Men moet met een muze niet over geld praten. En u moet vooral niet denken dat u met geld alles gedaan kunt krijgen. Maar dat denk ik helemaal niet. Geld speelt voor mij geen rol, dat is bekend. Maar men begrijpt mij niet als je begrijpt wat ik bedoel. Wat gaat u doen? Ik ga Polly zoeken. Ik laat het hier niet bij zitten. Ze kan nog niet ver weg zijn en bovendien weten we waar ze woont. Ik ga haar alles uitleggen. <tied> Zit ze. Polly, kom toch naar beneden. Ik zal nooit meer over geld praten. Als je maar weer terugkomt. Weet u dat? Ja. Zult u zich wijden aan de kunst? Zonder u om, ze om, om stoffelijke waarde te bekommeren? Ja, dat beloof ik je. Hm. Nou, ik geloof u. Oh. Ik geloof dat uw bedoelingen ernstig zijn. Dat, dat, dat voel ik wel. Maar, het pad is moeilijk. Hm? Het pad van een heer is altijd moeilijk. Ja, maar het pad van een kunstenaar is dus nog veel moeilijker. Wede de dichter die het contract niet nakomt. Contract? Ja, een contract. Het is namelijk nodig om een overeenkomst te maken, want er is tegenwoordig zoveel misbruik. Ja. Men gebruikt de kunst zelfs in de reclame. Nou, en dat kan niet worden toegestaan. De muzenraad ja. is heel streng in dit soort dingen. Ja. Wede de muzen en wede de kunstenaar die het contract niet naleven. Ik leef altijd mijn contracten na... Wat jij, jonge vriend. Hmm. Ik zou er niet aan beginnen als ik u was. Is het u ernst? Um... Bent u bereid om het schone, toch moeilijke leven van een dichter te gaan leiden? Ja, mijn besluit staat vast. Wat jij ook zegt, jonge vriend. Volg me dan naar Wijzakshut. Naar Wijzakshut. Voor het wankelige bouwtje, was een, een donkere gedaante zichtbaar. Zijn cape wapperde in de wind en de vlokkers sloegen hem in het gelaat. Toch, daar schonk hij geen aandacht aan. In mijmerende houding stond hij de elementen te trotseren. De wind flijnt door het struweer, het bloed stroomt traag, de ziel brandt geel. Nou ja. Het was de Marquise de Canteclair, die er die nacht was uitgetrokken om inspiratie voor een oudejaarsgedicht op te doen. Ach, op deze plek komt men tot diepe gedachten. Men voelt, om zo te zeggen, de nabijheid van de muze Traag stroomt het bloed zou misschien beter zijn. Dat geeft de mogelijkheid van goed zoet en vloed. Parbleu! kan men dan nooit in rust tot schone gedachten komen. Moet dan altijd uw plompe gedaante... de ijle spinsels van mijn geest vertreden? Ik vertrat alleen maar sneeuw. E e ik verbied u mijn gedaante plomp te noemen. Ik heb meer recht om hier te zijn dan u. Dit is mijn hut en ik zoek mijn muze. <laughs> Ge zoekt uw muze. Ge weet niet eens wat een muze is. Ik zou bijna om uw domheid kunnen lachen... als het niet zo droevig was. Wat is dat? Oh, dat is Polly. Polly? Wie is Polly? Dat is Heer Bommels Muze. Heel gewoon. Uh, wat moeten we hier eigenlijk? Ik, ik, ik weet dat het leven van een dichtend heer niet gemakkelijk is... maar om nu bij nacht en ontij naar deze vermondende schuur te lopen... Is, is gevaarlijk voor mijn teergestel. Ja, een teergestel verraadt een gevoelige geest. Iedere dichter heeft dat. Vrees dus niet, meneer Bommel. En kijk, hier is het contract. Oh. Ja. Het contract. Het is de gebruikelijke overeenkomst tussen een kunstenaar en een muziek. U verbindt zich dus om minstens één kunstwerk te scheppen. Eén maar? Oh, dat is te doen. Wat jij, jonge vriend... Hmm. Ik zou... Maar het is ook mogelijk om een onvoltooid werk van een ander af te maken. Dat is naar verkiezing. Mag je zelf weten. Ik zou zelf graag zien dat u het laatste deed. Vladimir Waizak heeft hier een gedicht dicht dat niet klaar is gekomen. Het zal me een genoegen zijn. Dat is een kleinigheid, zegt nu zelf Tom Boes. Waar is mijn vul bij? Ik zou het niet tekenen. Lees tenminste eerst wat er in dat contract staat. Ik ben bang dat hier niets dan narigheid uitkomt. Nou, heel mooi. Het stemt ons muus altijd zo gelukkig wanneer we iemand op het pad van de kunst gewezen hebben. Ja, het is leuk. Wat jij, jonge vriend? Oh, zal ik een flambard gaan dragen? Of, of een gebloemd overhemd? Het laatste is iets moderner, maar een heer van mijn stand... Hallo, er... huh? Hallo? het zit dus huh? niet in de kleding, hè? Volgens het nee. contract moet u Waizaks Onvoltooide afmaken en eerder zult u geen rust hebben. Oh, oh ja, Waizaks Onvoltooide, juist. Uh, waar is die? Hier. Oh, kijk. Dit is het meeste werk van de meester. Oh. Wat het inhoudt, weet ik niet. Nee. Dat kunt u natuurlijk als dichter beter beoordelen. Wij muzen inspireren ja. alleen maar. Oh ja. Maar hij zei altijd dat al zijn waarde erin lag. Oh. Hmm. oh het is erg slordig geschreven. Maar als jij me even helpt met rijmen, dan zetten we het zo in elkaar. Wat, wat jij, Tompoes? Ja. hoes. Oh. Wat grijpt haar plaats? Welk papier heeft Pommel daar gekregen? Wie is die vrouw met die lier? Ah, bleu. Als ik niet beter wist, zou ik denken. Oh, ik weet niet wat ik moet denken. Het is bitter. Pommel, ik hoop niet dat u zaken hebt gedaan met deze uh, lomperik. Ik wil me niet met uw bezigheden bemoeien, mevrouw. Maar hij is geen gezelschap voor een dame die aan muziek doet. Hij is mijn gezelschap niet. Ik ben zijn gezelschap. Zo staat het in het contract. En het contract is bindend totdat het gedicht voltooid is. Wee de dichter die het contract verbreekt. Wie, wie, wie, wie, wie was dat? Dat was Polly. Kom aan, Tomboes. We gaan een beetje dichten. Polly is Heer Ollie's muze. Ze kwam op die advertentie, u weet wel. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. ha, ha, ha. Ziezo. Nou, zal ik eens kijken wat dat voor een vers is? Ja. Het lijkt me aardig om het even af te maken. Als knaap was ik heel aardig in het en mijn goede vader had altijd veel pret in mijn verjaarsgedichtjes. Al zeg ik het zelf. Niks van... Luister, lieve, misschien kan je me helpen. Het opschrift is des dichters waarde. Nogal opschepperig, als je mij vraagt. Het luidt als volgt. De maan staat rond op de nok van mijn... Puntje, puntje, puntje. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de puntje, puntje, puntje. Een huis heel zwart van de voet tot de puntje, puntje, puntje. Van muur tot top is hij plat als de puntje, puntje, puntje. In die top, in de gaarde... Puntje, puntje, puntje. Dat is het. Hmm. Die wijzer had nogal moeite met zijn rijmwoorden, lijkt me. Als je begrijpt wat ik bedoel. De maan staat rond op de nok van mijn puntje, puntje, puntje. Ja, van wat? Wat bedoelt hij? De maan staat toch nergens op? Mijn huis ligt vlak voor de muur op de puntje, puntje, puntje. Op, op, op de wat? Hoe kan een huis nu liggen? Het is een oud gebouwtje, dat weten we, maar het ligt toch niet? Allemaal onzin, wat jij... Kom maar, we gaan nu eerst eens lekker slapen, dan kunnen we morgen verder zien. Slapen? Oh. Het idee. Dichters oh. werken s'nachts het beste, dat weet iedereen. Vooruit, heer Bommel, vat de veder. Uw muzie roept u. Het is geen manier om iemand zo te laten schrikken. En hier met een tegenstel moet zijn acht uur slaap hebben. Zijn mijn goede vader altijd. En daar houd ik mee aan. Neem uw uh, veder. Maar ik, ik, ik heb nu geen zin. Ik, ik wil... U gaat dichten, heer Bommel. Onmiddellijk. Hm. Uh, de maan staat rond op de nok van mijn. Ja, op wat? Waarop staat de maan rond? Op de nok? Wat is een nok? Ik kan u niet helpen. Ik inspireer u en u dicht. Zo is het contract. Ja. De maan staat rond op de nok van mijn hond. Rond, rijmt op hond, dus dat zal wel goed zijn. Uh, nu verder, mijn huis ligt vlak voor de muur op de. op de. Oh, op de schuur, natuurlijk. Nou, ja, maar mijn huis ligt niet op de schuur. Nee, dit is geen werk voor een heer van mijn stand. Het is onzin. Ga voort, heer Bommel. Nee, ik vertik het. Denk aan het contract. U moet dichten. En geen lichtzinnige praten over slapen. Dat, dat stoot mij. De maan staat rond. De maan staat op de grond, op de nok van de grond. Van mijn grond. Ja, nou, verder... Mijn huis ligt vlak op de grond, voor de muur. Oh. Op de grond. Rond. Olivier. Olivier, schaam je je niet? Ga weg. Dat kan niet. Met het contract kan men niet spotten. Het is nacht. Uw muze roept. En er moet gewerkt worden. Ik heb zo'n slaap. Mijn ogen vallen dicht. En dat gedicht is onzin. En mijn hersenen liggen vlak op de grond. Op de nok van mijn grond, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is tijd om een wandeling te maken. De sneeuw valt zacht en de bomen zingen. Kom aan, Olivier. Naar buiten. <lacht> Mijn huis ligt rond op de grond. Ach, hoe kan men een touw aan zulke onzin vastknopen? Waarom ben ik ooit met dichten begonnen? Waarom heb ik niet naar Tom Poes geluisterd? Waarom wordt een heer altijd geplaagd, terwijl hij toch alleen maar het goede wil? Heer Bommel was zo in al deze vragen verdiept dat hij niet op zijn omgeving lette. En zo kwam het dan ook dat hij niet merkte hoe twee duistere figuren... uit de schaduw van de bomen tevoorschijn kwamen en achter hem aanslopen die is wel even stil. Laten we gauw kijken wat er bij ze geeft, Paas. Portefeuille. Het oh. zijn goede gouden horloge. Uit de ja, voeten hiep. In nood en ontbering? ...leert men het hogere kennen. Ik, ik, ik ben beroofd. Neergeslagen en beroofd. Mijn geld en mijn horloge, alles is weg. Alles is weg? Ja. U bent een gelukkig iemand. Oh, gelukkig. Ik... Ik rampzalige bobbel, Mijn bezittingen zijn geroofd. Mijn hersens trillen door mijn hoofd. Ik wankel van de slaap. En jij zegt dat ik gelukkig ben. Bah, alles is jouw schuld. Jij bent je rijbelarij. Oh, je begrijpt gewoon nog steeds niet wat goed voor je is. Ja. Bezit geeft alleen maar zorgen. Dat merk je nu. Je zult beter kunnen werken zonder geld. Ja. En die hoofdpijn is goed tegen de slaap. slaap is ook slecht voor het werk. Je zult merken dat je nu veel meer open staat voor mijn... Inspiratie. Kom, Olly, neem waarzaks gedicht en maak het af. Ik wil naar huis. Ik wil slapen. Maar hoe kom ik van dat mens af? Ach, waarom ben ik ooit met de kunst begonnen? Dit is toch geen leven? Achtervolgd door een muze die een heer bij nacht en ontijd door de sneeuw jaagt om een rijmwerk af te maken. Het is vreselijk. Ik heb nooit geweten hoe hard het bestaan van een kunstenaar is. En ik zal vanaf nu altijd de kunst steunen. Als dat getinkel achter mij maar ophield. Zo mompelende en klagende was hij in de stad aangekomen. De huizen lagen in de nacht en er was geen levende ziel te bespeuren. En doelloos schokte de dichter door de sneeuw... vervuld van smartelijke gedachten. Had ik maar naar mijn goede vader geluisterd. Olly, jongen, zei hij altijd tegen mij... neem geen werk op je dat je niet aan kunt. Dat geeft muizenissen. Huh? Muizenissen? Muizenissen? Juist, dat geeft muizenissen. Dat zie ik nu maar. Blubsenissen! Het gaat niet, bommel... Het is verboden om in een openbare vijver te zwemmen. En dan in deze tijd van de nacht. Je moest je schamen. Hoe is je naam? Ik, ik, ik zwem niet. Ik liep gewoon. En toen stapte ik in het water. Het spijt me. Ik moet dit rapporteren. Het is verdacht. Je had al lang in je bed moeten liggen. D dit is een vrij land. Ik mag naar bed wanneer ik wil. Ik maak gewoon een avondwandeling om een rijmwoord te vinden. Ik en mijn muzen. wie? En mijn muzen. Polly, mijn muzenis. Het is erger dan ik dacht. Ik vrees dat je beschonken bent. Hm. Zwemt in vijver en praat wartaal. Nou ja, het is geen wonder. Uh, nou ja, het is geen wonder dat de heer Bommel zijn zelfbeheersing nu geheel verloor. Na de ontberingen van de afgelopen uren was deze smaad meer dan hij. Dan nog kon verdagen. Hij balde zijn vuisten, begon luidroepend zijn mening over de politie te geven. Ja, en dat had hij niet moeten doen. Want zoals ieder weldenkend burger weet, is een politieambtenaar iemand die zich niets hoeft laten zeggen. Zo zat heer Bommel dan ook even later in een duistere cel om zijn roes uit te slapen. Maar ja, van slapen kwam niet veel. De koude deed hem rillen. En buiten klonken de harpakkoorden van de muzen. In de vroege ochtend werd heer Olly uit zijn cel gehaald... en door de commissaris persoonlijk op straat gezet. Ik hoop dat je je roes hebt uitgeslapen, Bommel. Laat dit een les voor je zijn. We dulden hier geen straatslijperij. Heer Olly gaf geen antwoord, want het vuur was in hem gedoofd. In elkaar gedoken, slofte hij door de sneeuw... zijn blauw omrande ogen staarden glazig in de verte. En u wilde het toeval dat op dat moment... de kruidenier Grootgrut per bestelauto passeerde. Wel heb ik ooit. Tegenwoordig geraken zelfs de beste families aan wal Door de belastingen werd ik. Maar wie had kunnen denken dat de heer Bommel... nog eens wegens dronkenschap naar het politiebureau zou worden gebracht. En stapt stapte hij voor hem nog een café binnen op dit uur van de dag... Aan de drank. Dat is duidelijk. Het wordt tijd dat ik zijn rekening eens ga presenteren. Och, geheel versuft door het gebrek aan slaap... en bevangen door de koude. Zocht de beproefde dichter alleen maar naar een gelegenheid... waar hij een kachel en een kop koffie zou kunnen vinden. Heer Olivier is de gehele nacht niet thuis geweest. Zijn bed is niet beslapen... ...en hij heeft zijn anijsmelk niet gedronken. Er zal toch geen ongeluk gebeurd zijn, jongeheer? Dat geloof ik niet. Hij zal wel in moeilijkheden zijn geraakt over zijn gedicht. Dat is te voorzien. Ik hoop alleen maar dat hij het niet te erg heeft gemaakt. Meneer Bommel is op het verkeerde pad. Goedemorgen, meneer Joost, jonge poes. Natuurlijk gaat het mij niet aan. Maar het doet me altijd verdriet wanneer ik mijn beste klanten zo aan lagere zie raken. Mag ik u de rekening presenteren, meneer Joost? Tot mijn spijt kan ik dit huis geen krediet meer geven, want het ziet er nou uit dat uw werkgever bezig is zijn geld te verdrinken. Zet het maar op de rekening. Ik ben mijn portefeuille kwijt, als je begrijpt wat ik bedoel. Aha, ja, dat vooral, dat ken ik. Ik moet mijn geld hebben, hè, meneer. En gauw ook. Ik ben beroofd. Maar als je die kop koffie op de rekening schrijft... zal ik vanmiddag mijn bediende met het geld sturen. Ik ben heer Bommel persoonlijk, als je begrijpt wie ik bedoel. Ja, en ik zijn de koning van Spanje. Ik reken wel even voor meneer af. Laat hem met rust en breng nog twee koffie. Ja, ja. Ja, als jij dan maar geld hebt, hè. Ik koffie niet meer, hè. Dat weet ik. Geld zat. Ik heb gisteren een ideetje verkocht. Ik ben u zeer dankbaar... Deze dienst zal ik niet gauw vergeten. U bent de eerste die vriendelijk tegen me is. Dat betekent niets. Dit soort dingen komt dagelijks voor bij ons soort, niet? Vandaag help ik jou, morgen help jij mij. Vooruit, laat je koffie niet koud worden. Je ziet eruit alsof je een nachtje hebt doorgehaald en dan kan je het gebruiken. Ik begrijp u niet helemaal. Wat bedoelt u met ons soort? Ik geef toe dat ik even in de narigheid zat, maar dat is mijn gewoonte niet hoor. Tot dat soort hoor ik niet. Ik ben een heer van stam. Werkelijk? Nou, ik niet, hoor. Ik ben een tekstschrijver voor reclamebureaus en zo, je weet wel. En omdat je zo lichtgroen in je gezicht was, met violette wallen en alles... dacht ik dat jij ook in het vak zat. Je zag eruit alsof je je idee niet rond kon krijgen. Oh, juist. Nu, ik ben geen tekstschrijver, maar ik ben wel een dichter. Ik ben eigenlijk een heer die een rijmpje af moet maken. Als u begrijpt wat ik bedoel. En om eerlijk te zijn, ik kan dat vers niet helemaal rondkrijgen, nee. Laat eens zien. Misschien kan ik je helpen. Ja, ah, maar het staat bij ons op een nachtje. Huislichtvoet van mij. Ha, ik zie het al. Heel simpel. Gewoon een ouderwets hinkelrijm. Oh, juist. Ja. Zou je het af kunnen maken? Een kleinigheid. Ja. Ik moet er natuurlijk voor gaan zitten en een beetje hulp van de muze hebben. Oh, laat die er buiten. Maar als u dat gedicht afmaakt, zal ik u betalen wat u hebben wilt. Geld speelt geen rol. Ik maak dat vers wel even voor je af. Vanavond kom ik het bij je thuisbrengen. Waar wat? woon je? Op slot Bommelstein natuurlijk. Ik ben Olivier B. Bommel persoonlijk. Je meent het. En geld speelt geen rol, zei je. Nou, voor mij wel, hoor. Ik ben alleen maar Hein Kwakkels en ik heb mijn talent verkocht aan de reclame. Hoe meer geld, hoe liever. En praat me niet van kunst. Alleen maar kunst in de reclame. En reclamekunst. Parelglans op uw wasgoed, je weet wel. Maar vanavond breng ik je dat versje wel even, hoor. Dag! Met dat onvoltooide gedicht komt het nu wel goed. Als die muzie nu nog maar even wil wegblijven, is de zaak zo in orde. Kom maar, nu vlug naar huis en lekker onder de wol. Het is jammer dat ik de oude schicht hier niet heb. Maar kijk, daar staat Grootgut. Die wil mij vast wel even een lift geven. Het spijt me, meneer Bommel. Ik moet de andere kant op. Neemt u toch de bus? Die rijdt heel griefelijk. Of een taxi? Ik heb geen geld. Ik bedoel, uh, ik heb wel geld, maar niet bij me. Geld speelt geen rol, maar ik ben van vannacht. Juist. Als ik u raad mag geven... moest u s'nachts liever naar bed gaan, meneer Bommel. Goedendag. En graag dat u dienst, als u weer geld hebt. Ja, maar... Het begint met te benarren. Nog steeds is hier Olivier niet thuisgekomen. Wie weet wat er gepasseerd is met uw welnemen. En dan die verhalen die men hoort. Die verhalen moet je niet geloven. Er wordt zoveel gezegd. Ach, u bent nog jong als u mij toestaat. Ik heb al veel van het leven gezien en ik zie het somber in... wanneer een heer in nacht en ontair langs de wegen gaat om een gedicht af te maken. Dat is niet degelijk, jonge heer. Ach, wat een leven. Nou. Ik zal maar niet vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt, want hier schieten woorden tekort. Maar ik wil graag een warme kruik in mijn bed hebben en een glas anijsmelk en wat aspirine. Joost? Tot uw dienst, heer Olivier. Hm. Maar zou het u gelegen komen om mijn salaris even te voldoen? Ik bedoel niets ongepast, natuurlijk. En ik vertrouw u volkomen als ik zo vrij mag zijn. Maar men hoort zulke vreemde dingen vertellen. Het is een toppend! Je krijgt geen geld, want ik heb geen geld. Uh, ik, ik heb wat geld, maar ik ben beroofd en nu ga ik naar bed. En ik wil niets meer horen. Uit! En wanneer de muziek komt, ben ik niet thuis. Toen de avond viel, was de stemming in slot Bommelstein werkelijk slecht te noemen. Joost had zwijgend een smakeloze maaltijd opgediend... en heer Bommel zat mokkend voor zich uit te staren, zonder iets te proeven. Kom, heer Olly, zo erg is alles toch nog niet... U hebt vannacht een beetje pech gehad en het dichten ging niet zo goed. Maar dat is nu weer over. Pff, bah, zoiets gaat zo gauw niet over. Toen men dacht dat ik arm geworden was omdat mijn portefeuille was gestolen... sprak men daar schande van. Dat doet pijn, jonge vriend. Ach, wat? Trek het u niet aan. U hebt immers geld genoeg. Maar, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat gedicht van Waaizak. Het gaat om de muzen. Geld speelt geen rol, maar... We gaan aan het werk. Olivier, kom aan. Uh, waar is het onvoltooide gedicht van de meester? Ik, ik, ik heb hoofdpijn. Olivier, waar is het onvoltooide gedicht van Waizak? Boven misschien. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik weet niet of ik... Uh, misschien... Ja. Olivier? Hallo? Je hebt het gedicht er nog wel? Je hebt het toch niet weggemaakt? De heer Kwakkels met uw welnemen. Ah, oh, dit is een kennis van me. Meneer Kwakkels heeft me vanmorgen even geholpen met wat geld en zo. Dat is Tom Poes, meneer Kwakkels, en dit is Polly. Een dame die... Ja, laat maar. We kennen elkaar. Ha, die Polly! Hein, Kwakkels is een dichter die voor de reclame is gaan werken. Ik... Ik... Ik... Ik... Ik... Ik walg ik, ik, ik van hem. Le. Ze kan zo aardig uit de hoek komen... Vroeger konden we wel goed met elkaar opschieten. Maar sinds ik ontdekt heb dat men als dichter ook geld kan verdienen... vindt ze me niet aardig meer. Ik walg van hem. Het is een verrader en een leugenaar. Kom, kom. Die zeer heeft mij koffie betaald. En bovendien... Ik heb ontdekt dat niet alleen parels een bovennatuurlijke glans hebben... en dat vlindervleugels niet het allerzachtste zijn. Nee, het is uw wasgoed. Het is uw textiel, meneer Bommel. Zwijg. Als u het wast met ping. Poly. Zo, nu kunnen we ter zake komen. Ik wil graag een voorschotje hebben. Een voorschotje? Maar waar is het gedicht? Dat zou je toch klaar hebben vanavond. Welk gedicht? Oh, zomaar. Dat waar is ook vers. Je weet wel. Dat zou ik even afmaken voor meneer Bommel. Nou, het is haast klaar hoor. Gewoon een ouderwets hinkelrijm, heel simpel. Als ik even een nachtje doorhaal, heb ik het rond. Maar ik wilde graag een voorschotje hebben. Dat werkt beter. Maar dat gaat niet. Heer Olly moet het zelf afmaken. Waar is dat gedicht? Geef het terug, want hier komt narigheid van. Dat is zeker. Ik, uh, ik heb het niet bij me. Maar ik wil het wel even halen. Overdrijf oh, toch niet zo, jonge vriend. Je maakt hier Kwakkels aan het schrikken. En dat is slecht voor onze fijne kunstenaarsnatuur. Wat, wat u. Zo is het. Als iemand boos op me is, krijg ik geen ideetje. Hier is vast een voorschot. Maar nu wil ik toch wel graag morgen dat vers hebben, hoor. Anders krijg ik moeilijkheden. Morgenochtend, u kunt ervan op aan. Hein Kwakkels verliet slot Bommelstein en begon in opgewekte stemming naar de stad te lopen. Zachtjes zingen telde hij de bankbiljetten die heer Ollium gegeven had. En alles was te zien dat hij zich erg tevreden voelde. Hij wist niet dat hij gevolgd werd. Ik weet niet of dat een verschillende stemming zou hebben gemaakt, maar... Ton Poes vertrouwde hem niet. Het is zo'n soort artiest dat altijd voorschotten vraagt, maar werken doen ze niet. Het is net iets voor heer Bommel om dat gedicht aan zo'n waardeloze figuur te geven en dan te hopen dat hij het nog afmaakt ook. Ik ga hem na om te proberen of ik het vers terug kan krijgen, want hier komt ellende van. Heer Bommel maakte zich op dat moment anders helemaal geen zorgen. Hij had een spannend boek uit zijn kast gehaald en ging nu tevreden bij de haard zitten om een hoofdstukje te lezen voor het slapen gaan. Het gedicht van Wijzak had hij uit zijn geheugen gedrongen, zodat hij geheel zorgeloos was. Maar ach, dat duurde slechts kort. Olivier? Ah. Hallo? Hallo. Waar is het gedicht van Waarzak? Waar is je werk? Polly, waarom heb je zo'n donkere jurk aan? Je ziet er zo somber ja, uit. Ik ben somber. Oh. En dat komt omdat je niet werkt. No. En hier maar wat rondhangt met een onbenullig boek. Waar is het gedicht, Olivier? Huh? Oh, ergens er boven geloof ik. ik. Ik zal het morgen afmaken, Polly, heus waar. Maar ik ben nu moe. En daarom lees ik een licht ontspannend werkje. Nou ja, je bent een leugenaar. Wat? Je bent niet moe. Je bent lui. Het gedicht is helemaal niet boven. Het is ergens anders. Je hebt het niet meer, Olivier. Je bent een onwaardige. No. Ik moet je nodig gaan vormen. Een licht ontspannend werkje, kijk eens. In de haart mee no. hop. En frisse lucht hier, weg met die verpakking. met heb me beladeld. Mijn mijn griep, mijn, mijn ver Aan het werk, Olivier. Dan moet je het maar zonder waarzaks origineel doen. Doe het dan maar uit je, je hart. Je mag misbruik van mijn heer zijn, weet je dat? Een bommel is altijd reddelijk tegenover dames. Dat zei mijn vader vaak tegen mij en, en daar houd ik mij aan. Maar, maar het, het is moeilijk. En, en ik waarschuw je dat de grens bereikt is. Men kan een heer niet als een oor aan zijn oren aan het werk als je begrijpt wat ik bedoel. Praatjes. Praatjes, Olivier. Je praat liever dan dat je werkt. Ga dichter. Onmiddellijk. Dat, dat, dat kan ik niet. Het is er niet. Ik bedoel, het is er wel, maar, maar ik heb het even niet. Waar is het gedicht dan, Olivier? Hm? hm? Nou? Nu was dat precies wat Tom Poes ook wilde weten. Daarom had hij Kwakkels gevolgd, tot hij hem in een van de oude straatjes een bouwvallig huis zag binnengaan. Waar is het gedicht? Je mag dat voorschot houden, maar ik moet dat gedicht onmiddellijk terug hebben. Uh, spijt me erg, ik heb het gedicht niet meer. Ik heb mijn boterham erin verpakt en nu is Je het moest echt... je schamen. Hoe durfde je om een voorschot te vragen als je het kwijt bent? Dag. Ik ben zwak. Zwak, maar niet slecht. U weet wel. Trouwens, dat hele gedicht was waardeloos. Alleen de naam al. Des dichters waarde. De oude school, uh... rommel! Het was niet van jou. En daarom moet je het teruggeven. Waar zijn die boterhammen? Vooruit, ga zoeken! Des dichterswaardig. Wat is dat? Een, een warme oh, oh. drank voor het slapen uh, gaan. Ik het wel nemen. Ja. Weg ermee. Oh. Heer Olivier drinkt niet en eet niet. Hij oh. werkt en hij gaat nog lang niet slapen. Maar ik ga wel slapen. Ik ben vreselijk moe. Bovendien ben ik door en door verkleurd door dat open venster. Oh, geef die melk maar hier Joost. Dat zal me nee, goed nee, doen. Nee, nee, nee. Nee, nee. Heer Bommel zal niets gebruiken. Neem dat glas maar mee, mee en ga heen. Ik oh. het wel nemen. Dat, dat gaat te ver. Wie is hier de baas in huis? Ik. Zolang je dat gedicht niet hebt afgemaakt, heb je gewoon te doen wat ik je zeg. Anders loopt het heel slecht met je af. Maar ik kan niet dichten. Ik heb slaap. Ja, dat komt ook door die zachte kussens Heer Bommel moet het gedicht terug hebben. Waar is het? Ik herinner mij dat ik mijn boterhammen op het reclamebureau heb opgegeten. Kom mee. Ga het zoeken. Want als het weg is, ga ik naar de politie. Zo, op weg naar de krant, Argus. Ik ben niet op het spoor, commissaris. Een stuntje. Er schijnt nog een onvoltooid gedicht van de meester te bestaan. Des dichterswaarde heet het. Ik ben op zoek om het te krijgen. Het zou leuk zijn om dat te kunnen plaatsen bij die waaizakherdenking die er binnenkort is. Ja, dat zou aardig zijn, hè. Ik zie anders niet zoveel in de dichtkunst. Ieder het zijn, hoor. Neem bijvoorbeeld die bommel. Helemaal aan de drank en een lager wal door dat gedrijmel. Oh ja, dat is interessant. Even notitie maken. Hier, links. Hé, hey, wat is er aan de hand? Wat is er? Is het erg? Ja, het gedicht van Waaizak is zoek. Zijn laatste gedicht, maar we zijn op het spoor. Dat is interessant. Het gedicht van de oude Waaizak. Dat is nou juist wat ik zoek voor de herdenking. Waar is dat vers? Hier binnen. Hier is het zoek geraakt. Eigenaardig. Ja. Hoe raak zo'n meesterwerk nou op een reclamebureau verzeild? Maar ik ben toch maar een geluksvogel dat ik er zomaar lucht van krijg. Des dichter zwaarde is tenslotte een gedicht waar nog nooit iemand iets van gehoord heeft. Meesterwerkzoek op een reclamebureau. Mak, tak, mak. Wat is er met u aan de hand? Stoor me toch niet dicht. Dat is interessant. Wat dicht u? Stoor Olivier niet. Hij maakt waar is onvoltooid af? Ik hoop dat het er nog is. Soms ruimen ze hier alles op en dat is vreselijk. Al mijn papieren zijn altijd weg. Ik sukkel daar erg mee. Het zou in de prullenmand Net als ik dacht, leeg. Men heeft hier schoongemaakt. Nu is mijn boterhampapier in de vuilnis geraakt. En omdat ik het gedicht als boterhampapier gebruikt heb... Ja? Waar staat die vuilnisbak? B beneden, bij de achterdeur. Dit spijt me allemaal heel erg. Heus, ik ben alleen maar slordig en niet slecht. Wat is er? Ik zoek het gedicht van Weijs. Hier? Dat is interessant. Hoe is dat onvoltooide gedicht van Vladimir Waizak tussen deze rommel geraakt? Weggegooid door een reclameschrijver. Waizak, zij wak, nee, heel goede atmosfeer, kijk. Zo ontwaakt temperament. Hm? Wel, wel. Als dat bommel al weer niet is. Van kwaad tot erger, sleept s'nachts de straten... en zit op een vuilnisbelt buren burengericht te maken. Ik ga je naam weer opschrijven. Ga weg of ik ben aan ongeluk! Is er dan niemand die begrijpt dat een heer aan het einde van zijn weer in kan raken? Ik stot in! U dicht toch? Zei u niet dat u Wijnzaks onvoltooidiging onvoltooide ging voltooien? Hij voltooit niets. Hij hangt de beest uit. Brubbel, maar ik krijg er genoeg van. Stommel, drommel, lommel! Ziezo, dat zal je leren. Drammel, drammel, twee bekeuringen in twee nachten. Het belooft een flinke drukker te worden. Drammel, drammel, nou, reuze. Maar waarom bekeurt hij meneer Bommel eigenlijk? Dat was niet eens zijn schuld. Want hij liep gewoon te dichten toen Tom Poes die vuilnisemmer leeggooide. En waarom gooide Tom Poes die niets? Om het gedicht te zoeken. Nu dan. Zo ziet u dat dichten leidt tot het uitstochten van vuilnisemmers. Dat blijkt. En daar moet tegen opgetreden worden. Er moet gewerkt worden, Olivier, vooruit. We gaan verder met het voltooien van des dichters' waarden. Oh. Help me dat toch, jonge vriend. Verzin toch eens een list. Moet ik dan alles alleen doen? Geen gedicht. Ik zie de toekomst donker in. Het, het spijt me, reuze. Zeg. Je had al deze rommel niet hoeven te maken. Ik had het gedicht al die tijd in mijn zak. Oh, ik ben slordig, hè? maar ik ben niet slecht. En ik hoop dat je niet boos bent. Hier is het. <middels> Het minste wat je nu doen kunt, is het gedicht afmaken. Afspraak is afspraak. De maan staat rond op de nok van mijn. Laten we zeggen, op de nok van mijn dak. Goed, verder. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de. Op de. Op de wat? Wat ge. Of. Of hoeft het niet te rijmen? Ik weet niet eens of dit een experimenteel vers is. Ik ook niet. Maar het was een kleinigheid, zei je. Een, een hinkelrijm of zo? Men zegt zoveel als dichter. Waar moet het heen wanneer men geen dichterlijke vrijheid meer heeft? Bah, wat een wereld. Wanneer men een kunstenaar is, zit men altijd in de schophoek. Men raakt aan lager wal op een reclamebureau of zoiets. Ach, wat is de wereld slecht. Nu zijn we nog even ver. Tom Poes liep peinzend door het stadspansoenenhuis. naar huis. Hij had een slecht humeur, want de zaak lag hem zwaar op de maag. Als dit zo doorgaat, raakt heer Bommel helemaal aan de versukkeling. Wanneer niet gauw geholpen wordt, kan er van alles gebeuren. Maar hoe kan ik hem helpen? Oh. Landloperij! Dat gaat zo niet. Dat is verboden. Vooruit! Oeh. Opstaan! Oeh. Het was... Commissaris Bas, die op zijn ronde heer Bommels slapend op een bankje had aangetroffen. De beklagenswaardige dichter was zozeer door vermoeidheid bevangen, dat zelfs de muzen hem niet wakker had kunnen krijgen en harpspelend verdwenen was. De politiechef veegde de kranten weg, die de ongelukkige als dekking tegen de vorst gebruikte. Het was duidelijk dat Bullebas er ook dit keer een mooie bekeuring in zag, met de mogelijkheid tot opzending naar Veenhuizen. Laat heer Bommel liever met rust, commissaris. Hij is aan een groot werk bezig. En u zult er geen spijt van krijgen wanneer u niet al te streng bent. Dat beloof ik u. Voor deze keer dan. Ik zal dit door de vingers zien. Maar zorg ervoor dat hij nu keurig naar huis gaat en geen landloperij meer. Begrepen? Ik heb genoeg van dit geslemper geslijp. Kom mee. We gaan naar huis, heer Olly. Ik heb het gedicht gevonden. Kijk maar. Pa, oh, ik wil niet dichten. Ik wil niet. Kom nu. Laten we het vlug even afmaken, dan bent u van het contract met de muze af. Ik zal u even helpen, dan zijn we zo klaar. En dan hoeft u nooit meer te dichten. Oeh. Niks ervan. Dan moet het gedicht zelf afmaken. Ga weg jij akelig ventje, kom Olivier aan het werk. Vooruit. De maan staat rond op de nok van mijn. Nou, heb je het artikel van Argus in de krant gelezen, dorknoper? O.B. Bommel is bezig een onsterfelijk gedicht te maken. Des dichters waarde heet het. Heb je ooit zoiets geks gehoord? Nog nooit, burgemeester. Laat iedereen toch gewoon doen, zeg ik altijd maar. Dat dichte leidt alleen maar tot het niet betalen der directe belastingen. Het moest verboden worden. <tie> <tie> bezig met vrijzaks werken. Het is afhuis des dichters waarde. Ach, waar moet het met die waarde naartoe... nu deze beenhaas haar in de vingers heeft? De dichter zelf was zich niet bewust van die beroering... In Hooiberg had hij eindelijk een schuilplaats gevonden... en gekweld door dromen over de waarde van dichters... had hij een paar uren geslapen. Het leven heeft geen waarde meer. Dit is het einde van een heer van stand. Ik ga naar een goede advocaat. Ik laat dat contract met Polly ongeldig verklaren... en ik zal voortaan altijd naar de raad van Toppoes luisteren. Het leidt tot niets dan ellende om een kunstenaar te zijn... wanneer mijn heer is... Landloperij in mijn hooiberg, dat gaat niet Dat maakt maar brand en dat steelt maar Oh, ik ben geen landloper, jonge vriend Ik ben een heer Ik bedoel, ik ga weer een heer worden Ik schei uit met landlopen, als je begrijpt wat ik bedoel Van mijn erf af, of ik haal de veldwachter Heer Bommel staarde met verdraaide ogen naar de dreigende punten van de hooivork En deinsde angstig achteruit in de richting van een leegstaand varkenshok Ten slotte struikelde hij over het houtwerk en stortte achterover in het onfrisse gebouwtje. Daar lag hij nu, in een pool van kwalijk geurende modder. En iedere luisteraar die wel eens een blik in een varkenstal geworpen heeft, zal kunnen begrijpen hoe hij zich voelde. Dat zal je leren om in mijn hooiberg te slapen. Nou, kom aan, Olivier, nou is het wel genoeg geweest, zeg. Hier zo, een beetje door de modderwentel is goed voor een dichter, maar je moet het natuurlijk niet gaan overdrijven. Je bent nou al rijp hoor, kom eruit en maak des dichters waarde af. Ga weg jongens! Jonge, jonge, Laat me met rust, jonge, jonge, jonge. de maat is vol, ik neem het niet meer! Hij sprong overeind met de bedoeling om de muze een flink pak klappen te geven. Maar Polly was niet bang voor de woedende dichter. Ha, daarvoor had ze te lang in het vak gezeten. Met een welgemikte slag deed ze haar lier op de schedel van de getergde heer belanden zodat hij versuft tegen het varkenshok tuimelde. Nu wilde het geval dat de markies de kantenkler... bezig aan zijn ochtendwandeling juist in de buurt was. Hij sprong voorwaarts en plaatste zich met een viergebaar voor de dame... zodat hij deze met zijn lichaam tegen verdere aanvallen beschermde. Pach bleu. Het is erg, mevrouw. Heeft deze stinkende woesteling u leed gedaan? Ik, ik, ik, ik, ik ben, ben, ben geen stinkende woesteling. Ik sta mij toe u een ochtendronk aan te bieden. Dan zal u het doorgestane leed doen vergeten. Stinkende woesteling. Mijn huis is niet ver. Ik, een heer en een bommel. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet mee heeft hoeven maken. Het is een zware taak Parbleu, waarom bent u er ooit aan begonnen, mevrouw? Hoe kunt u verwachten dat een prul als deze bommel, ...ooit een onsterfelijk gedicht als des dichters waren voltooid? Deze waardeloze figuur weet niet eens wat de waarde eens dichters is. Ah, het is ook heel moeilijk, maar een muzikant kan gewoon nooit haar contract verbreken. Ik moet verder gaan met het inspireren van Olivier... totdat hij het gedicht heeft afgemaakt. Het is affreus. Wanneer u mij die taak had opgedragen... zou het meesterwerk reeds lang klaar zijn. Maar een muze draagt geen taak op. Een muze geeft inspiratie, dat is alles. En daarom kan dit geval heel lang duren... Als ik er niets aan doe, kan dit gedoe wel altijd blijven duren. Want heer Olly weet niets van rijmpjes af. Ik zal hem moeten helpen. Maar hoe? Um, ik ga dat vers zelf afmaken. Het is jammer dat ik het niet hier heb. Maar misschien ken ik het wel uit mijn hoofd. Uh, hoe was het ook weer? De maan staat rond op de nok van mijn... puntje, puntje, puntje... Tom Poes nam een stuk papier voor zich, greep een potlood en begon te schrijven. Nu heeft Tom Poes een goed geheugen en bovendien had hij door het werken met Hein Kwakkels een diep inzicht in het vers gekregen. De maan staat rond op de nok van mijn, bentje, bentje, bentje, bentje. mijn huis ligt vlak voor de muur op de maan. Nok. Een huis heel Kip. zwart, blok van de Stok. voet Tok. tot de Bah. Hm? Ik heb het. Op vlak rent dak en op rond ruimt grond. De maan staat rond. Op de nok van mijn dak, mijn huis ligt vlak. Voor de muur op de grond. Het is heel eenvoudig. Nu moet ik dus nog rijmwoorden hebben voor zwart en top. Dat kan niet moeilijk zijn. De volgende morgen ontving de burgemeester al vroeg bezoek van Marquise de Kantecler. Er moet iets gedaan worden. Als president van het cultureel centrum kan ik niet langer dulden... dat een figuur als deze bommel met onze kunstschatten spot... Gisteren trof ik hem aan in een varkenshok. Alsjeblieft, een varkenshok. Goeiemorgen. Zeg dat wel. En deze kwalijk riekende zwerver is in het bezit van het onsterfelijk gedicht van Weizak. Deze knoeier geeft zich voor dichter uit. Hoe moet dat met de herdenking, vraag ik mij af. Dat vraag ik mij ook af. De commissaris van politie hier heeft drie bekeuringen wegens landloperij tegen Bommel OB. Ik stel voor om van gemeentewegen in te grijpen. We zullen hem dat meesterwerk afnemen... en het in handen van een bevoegde dichter stellen. Uitstekend. Geeft u het dan maar aan mij. Ik zie kans om het af te maken voor het waai festival ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Intussen was Tom Poes blij naar Bommelstein gegaan... om heer Olly zijn werk te laten zien. Maar hij trof het slecht. Het spijt me, jonge heer. De heer Olly is al enkele dagen niet thuis geweest. Oh. Hij is zwervende, als ik mij zo mag uitdrukken. Oh. Hij loopt land, heel betreurenswaardig. <lacht> ik hoop dat deze geschiedenis spoedig een gunstige wending neemt... want dit houd ik niet vol. Er zijn grenzen... Langdwalen. Een onderdak gevonden in de verlaten hut van de dichter Vladimir Waaizak. De muze vond dat een goede verblijfplaats. Want waar zou het gedicht beter voltooid kunnen worden dan in de woning van de overleden kunstenaar? Heorlien. Huh? Zijn jonge vriend haalde een papier van achter zijn rug tevoorschijn. Gelukkig was heer Bommel te verzucht om een uitroep van verrassing te slaken. De muze speelde dan ook voort zonder iets te merken. En dat was erg gelukkig. De commissaris van de politie was namelijk in het bezit... van een bevel tot onteigening van Weizak's gedicht... en in gezelschap van de markies en enkele journalisten en fotografen... had hij zich naar Bommelstein begeven. Het was wel even een teleurstelling toen bleek dat heer Olly niet thuis was... maar de markies had als kunstgevoelige direct het spoor te pakken. Laten we naar Weizak's hut gaan. De muze die daar woont zal ons zeker willen helpen. Zij is een dame. Heer Olly is als knaap een heel begaafd spieker en afkijker op school geweest. Dat kwam hem nu uitstekend van pas. Want toen hij eenmaal van zijn eerste verrassing bekomen was... draaide hij zich onopvallend een beetje om... en gluurde naar het papier dat Tom Poes tegen het venster drukte. Uh, ziezo, het is gereed. Ik weet niet hoe het kwam, maar de inspiratie sloeg me ineens in de vingers. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. De maan staat rond op de nok van mij... Een dak. Mm -hmm. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de grond. Een huis heel zwart van de voet tot de kop. Van muur tot top is hij plat als de smacht. In die top in de gaarde ligt heel des dichters waarde. Nou, dat is het. Hoe vind je het, Polly? Mooi, hè? Nou mm, oh ja... Mooi vind ik het niet. Valt me tegen, eerlijk gezegd. Maar ja, goed, het is klaar en dat is dan toch wel weer bijzonder. Bommel, doe open! Ik heb hier een bevel tot onteigening van Breijsax gedicht. Mevrouw, komt u moeilijk moeilijkheden? Jullie komen net op tijd, goede lieden. Hier vindt een historisch moment plaats. Ik, heer Olivier B. Bommel, heb zojuist een meesterwerk voltooid. Luister. De maan staat rond op de nok van mijn dak. Mijn huis ligt vlak voor de muur op de grond. Een huis heel zwart, van de voet tot de kop. Van muur tot top is hij plat als de smart. In die top in de garden ligt heel In de Ligt heel best dichter. Ah, een aardig rijm. Er zit heel wat in als ik het zo nog eens hoor. Wij bommels hebben dat soms in ons. Wat jij, Tom Poes? Hmm. Ik weet het. Je hebt me heel prettig geholpen, jonge vriend. Maar dat mag Polly vooral niet weten. Het moet een geheim tussen ons blijven. Ten slotte komt het mij toe om een meesterwerk te hebben gemaakt. Na al die ellende. Vind je ook niet? Kom aan, we gaan naar binnen. En laten de kunstminnaars bij dit cultuurmonument. Is dat nou dat meesterwerk? Ik vind er niet veel aan. Het is... een het is abominabel. Het is. Het is een schande. Ja, het is een schande. Maar ja, wat moet ik doen? Hij is het contract nagekomen. <middels> vond zat heer Bommel voor het eerst sinds lange tijd tevreden bij zijn haardvuur en las de krant. Doch zijn stemming zakte steeds meer toen hij de beoordeling van zijn werk las. Nee, maar dat is toch kras. De rommelbode schrijft dat des dichters waarde een prul En de rommeldamse koerier noemt het goedkoop ruimerwerk. Bah! Waarom heb je het niet wat beter gemaakt, jonge vriend? Moet ik dan alles zelf doen? Hm, ik zag geen kans er iets anders van te maken. Hm. Maar ik begrijp ook niet waarom een beroemde dichter als Waaizak... zo'n raar versje gemaakt heeft. Ik heb het idee dat er iets anders achter zit. Iets anders? Wat bedoel oh, je daarmee? Ik heb het, geloof ik. Het is vandaag volle maan, niet? Kom mee, heer Bommel. We gaan terug naar de hut van die dichter. En we nemen schoppen mee. Waarom doe je zo geheimzinnig? Wat zit er achter dat gedicht? Wat gaan we doen? Denk maar eens goed na. Nou. De eerste regel is, de maan staat rond op de nok van mijn dak. Weet u wel? Mm -hmm. De ronde maan is natuurlijk de volle maan. En de nok van mijn dak is de nok van die oude hut. U zult het wel zien. Ik, ik zou nu wel eens willen weten wat je eigenlijk wilt, jonge vriend. Wat zoeken we hier? Wat is er met dat gedicht? Het, het is geen gedicht. Het is gewoon maar een soort raadsel. Het gaat over de waarde van de dichter, nietwaar? Des dichters waarde, ja. En wat zou dat? De waarde van iemand kan alleen maar over zijn bezittingen gaan. Die waaizak heeft hier in zijn tuin geld begraven. En dat gedichtje duidt de plaats aan waar het ligt. Waar ligt het dan? Hier. Luister maar. De maan staat rond op de nok van mijn dak. Nu, dat doet zij. Ziet u wel? Mijn huis ligt vlak voor de muur op de grond. Dat is de schaduw van het huis natuurlijk. Want de volgende regels zijn, een huis heel zwart van de voet tot de kop. Van muur tot top is hij plat als de smart. En een schaduw is zwart en plat, dus dat klopt. De laatste regel is, in die top in de gaarde ligt heel des waarde. Wanneer we dus in die schaduwtop gaan graven, vinden we de waarde vanzelf. Snapt u het? Het is wel sterk. Je hebt het aardig bedacht. Ik had het zelf kunnen doen. Kom maar, we gaan graven, jonge vriend. Dan zullen we wel zien of je gelijk hebt. Heer Bommel en Tom Poes begonnen dus te graven op het punt waar de schaduw van de dakpunt op de grond viel. Een tijd lang werkten ze zwijgend door, maar toen klom heer Olly vermoeid uit de kuil en ging op zijn spade staan leunen. Oh, dit wordt niets. Dat werken in de nacht is heel slecht voor mijn gestel. Vooral na alles wat ik in de afgelopen dagen heb meegemaakt. Bovendien is het natuurlijk onzin. De waarde van een dichter kan nooit uit een begraven schat bestaan. Voor ons kunstenaars speelt geld geen rol, jonge vriend. Dat moet je weten. Hier is het, heer Ollie. Des dichters waarde. Hoort u wel? Geld? Van Rempel. Net als ik al dacht. Wat doe je daar? Uh. Olivier? Uh, waarom kom je me nog storen nadat je me te schande hebt gemaakt met dat prulgedicht? Wat heb je daar? Een uh, uh, uh, begraven schat. Des dichters waarde, Polly. Wat bedoel je? Olivier? Desdichterswaarde is de titel van Waijzaks meesterwerk dat jij zo prullig hebt afgemaakt. Oh, Pardon, een bommel maakt nooit iets prullig af. Het meesterwerk van Waijzak handelt over een begraven schat. Dat had ik direct al in de gaten. Desdichterswaarde is natuurlijk het geld van Waijzak, <totstuk> dacht ik. Toen heeft Tom Poes me een beetje geholpen. Hij is erg handig voor zijn leeftijd moet ik toegeven. En toen hebben wij de schat opgegraven. Hier is heel waarde, Polly. Hoe vreselijk. Geld. Ja. Geld is het meesterwerk van de grote dichter Vladimir waai Nou ja, dit is het einde van mijn loopbaan. En jou, Olivier? Ik wil jou nooit meer zien. Oh, waarom niet? Omdat jij goud maakt. Van de waarden van een dichter. Ik haat je. Ik haat je. Oh. Ja. Oh, ja. Vrouwen zijn moeilijk. Soms misgunnen ze een heer zijn kleine successen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kom aan, Tom Poes. We gaan naar huis. <tied> Het is te begrijpen dat ik dit niet alleen heb kunnen doen. Tom Poes heeft me dan ook een beetje geholpen. Maar het resultaat is een heer waardig, al zeg ik het zelf. Want wat blijkt, dat het gedicht een begraven schat beschreef. Begraven Ach ja, als een heer zich met de kunst bemoeit, komt er geld uit. Dat blijkt. Het was moeilijk, maar het slot is alle muzenissen waard. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is walgelijk. Zo wordt al het schone vergroft tot aards slijk. Toch is het interessant. Hier maakt geld door dichten. En pak het kopje. Hm. Ik vraag me af of je dat geld mag houden, bommel. Hm? Het is van die Waaizak, als ik me niet vergis. Weinzak. En hoe kwam Waaizak aan dat geld? Dat heeft hij verdiend met het schrijven van reclameteksten. Reclame hij heeft een briefje in het kistje achtergelaten waarop staat... dat dit geld de prijs is voor de slagzin kistje. Niks was schoner. Niks was Aardig, Des dichters waarde. Ik stel voor om het aan de gemeente te geven... voor een gemeente. fonds voor noodlijdende kunstenaars. Fonds voor noodlijdende kunstenaars.